Heb ik u al eens eerder ontmoet? Een luisterspel van David Marshall in een vertaling van Ludo Schatz. Excuseer, meneer, maar is uw naam soms hemming? Uh, nee, nee, Nee, helemaal niet. Maar ik, ik, ik, ik zou u hier zo in uw eentje en een biertje zitten nippen en... U herinnert me sterk aan iemand die ik vroeger gekend heb. Oh, zo zit dat. Ja, ja. Mag ik me er een minuutje bij zetten? Ja, ja, ja, doe maar, doe maar. Zo. En wat voert u uit in dit deel van de wereld? Ik ben met vakantie... Oh, en u? Ik? Nou, oh, ik, uh, ik woon hier. Oh. O, Sowieso. Ja, ja. Laura en ik hebben een, een Hashem daar, ergens met de nitriet. We kalafaten hem een beetje op. Ja. Ja. <laughs> kent dat natuurlijk. Woont ja. u hier de hele tijd? Ja, of? ja. ja. Nee, wij wonen dicht bij enkele van die oude e-carines. En ik neem aan dat u die komt bekijken. Wel, uh, in, in, in feite wil ik naar de kust toe. Oh, ja, maar, oh, maar dan moet u toch eerst de winners gezien hebben. Uh, denkt u? Oh, ja, ja, ja, ja, het zou zonde zijn als u dat niet deed. Ja, ik probeerde in te schrijven voor zo'n excursie. Dat is een goed idee. Ja. Ik zeg dat wel, ja. Alleen... Uh... Kon ik er geen enkele reisagent toe bewegen mijn ticket te verkopen? Ze wilden me zelfs niet vertellen waar ik er een kon krijgen. Niemand in deze stad schijnt over enige informatie te beschikken. Kom oh, maar, ik wel. Ik wel. Als u informatie wil, dan uh, heeft u de juiste man te pakken. Nu het zegt: in mijn wagen heb ik een eerste klas gids voor der wien de binnenbezoeker liggen. leggen. Maar ik toon hem u later wel. Oh, uh, sorry. Uh, Ralph French. Wat is? Ralph French. Dat is mijn naam. Oh, oh ja. <laughs> um, ik ben Christopher Thompson. Ja. Hoe maakt u Uh, Ik ga nu niet naar de kust, voordat u die eens bezocht hebt. Kijk, en, als ik zeker was, zou ik mijn paspoort en mijn checks ...niet zo wel op de tafel laten rondslingen, hoor. Want je weet maar nooit. Komt u ze niet in uw zak steken? Ze, uh, nee, nee, dat gaat niet. Mijn, mijn zak is in te klein, ziet u. Ja, ik durf ze niet in het hotel achter te laten. Dus moet ik ze wel. Wat zal uw vrouw zeggen? Als ze hoort dat u niet naar de winst geweest bent. Dat uh, hou ik voor haar geheim. Oh. Ze is thuis in Nederland. Huh? Uh, nee. Ze is in Mexico City. Oh. Ja, dat moet je had haar moeten meenemen. <coughs> wij, uh, wij. Wij zijn gescheiden. Ah. Oh. Oh. Jawel. Is dat een foto van haar? Pardon? Nee. Yes. in de paspoort. Oh, ja, ja. Maar. Ja, natuurlijk. U heeft er goed aan gedaan. Wat? Er is niks ergens... ...dan een ongelukkig huwelijk. Wie zei ook weer dat een slechte huwelijk beter is dan helemaal geen huwelijk. Ja, ja, ja. ja. Dat Heb ik ook gelezen. In Vrieders Digest. Ja, Zo mm -hmm. gezien. goed gezien. Weet u wat? Waarom blijft u niet een paar dagen bij ons logeren? We hebben een kamer te veel. Dat, dat is heel vriendelijk van u, maar ik wil werkelijk naar de kust ja, van Zodanig. Maar voor één dagje. De hele dag in baas vond hij dat u een stap verder naar de kust. Huh? Ja, ja ik, ik weet het. Ja. Ik was trouwens nog wel een deksel te nemen. maar weinig bezoek, Laura en ik. Hm? Oh, ze zou maar wat blij zijn om jou te gast te hebben, hoor. En om je de waarheid te zeggen, ze zou het me nooit vergeven... ...als ze ontdekte dat ik je niet uitgenodigd had. Ja, ja dat is goed. Maar de moeilijkheid is dat ik nog nee. maar één week vakantie ja. heb. Ja. Ons huis ligt op de weg naar de kust. Virtueel. Uh, virtueel? Uh, juist, ja. Kijk. Uh, hou je van poëzie? Poëzie? Moderne poëzie. Oh, uh, u bedoelt T.S. Eliot en Dylan Thomas? Uh, Mensen van dat slag. Van dat slag. Nee, moderne poëzie, Tom Gunn, George Macbeth. Ja, ik weet niet of ik van die namen al iets gelezen heb. Okay. Uh, waarom ik dat vraag? Kijk, oh, hij is er gebrand op dat soort poëzie. En ik dacht zo dat jij er misschien ook van hield. Dat is wel het type. Ja. Soms... Als we s'avonds buiten zitten met onze bordel, dan leest hij me een stukje voor. S'nachts... ...ik leg ik uitgedroogd. U was het We zitten dan... ...op het terras... ...onder de sterren. Zij leest voor. En ik lig uitgestrekt in mijn stoel... ...met een hartig drankje. Het is zo... Vredig? Zo'n stimulans. Stimulans. Ik krijg dan al die beelden in mijn hoofd. Oh, jij verveelt je waarschijnlijk steerlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. tegendeel. Ik, ik luister graag naar mensen die over hun leven vertellen. Nee, hey, ik bedoel je verveelt je in deze stad. Want hier is eigenlijk niks te beleven, er is niks te zien. Hè? waar is je avontuurlijke geest gebleven? Ja, maar ik, ik vertrek zeker nog vandaag hoor. Ik neem een taxi naar de luchthaven. Oh, uh, wilt u iets denken? En ik stijg dan op uit een diepe spullen. Hm? Ah, nee, nee, nee, nee, nee. laat maar even. We denken wel een klas als we daar zijn. En wat slim. Ben ik aan de oppervlakte? En alle beelden komen tezamen. En dan zie ik waar het allemaal om gaat. En dan, dan begrijp ik duidelijk wat me te doen staat. Oh. Ja. <tie> nou, eh, ik denk dat ik mijn best de rekening vraag. opstap. Eh, La cuenta, por favor. Eh, hoort je niet? kom je geld op tafel we vertrekken? Hoeveel beertjes heb je gehad? Vijf. Epapavor, la cuenta! Kom, maak hier 150. Nou, maar ze kosten 40 per glas, 5 keer 40. Dat is 100 Laat het 150, komen. kom, kom. Hebben ze weg? Ja, dat is goed. Wat ja. Ja, is de bedoeling van die extra 50? Ik zei 150. Ja. O, dat is een voor. Ja, kom, kom, hier stijgen we Kom op, kom. De wagen staat vlakbij. Ja, goed, ja. goed. Blijf niet in de zon staan, beste vriendje, weet ook dat het bijna 40 graden is? Of wil je per se een zonneslag hebben? Kijk, ik moet absoluut voor tweeën terug naar mijn hotel. Zo niet, rekenen ze me nog een overnachting aan. Nou, wil je die gids dan zien, of niet? Dat had je toch gezegd? Ja, maar... U kom, weet kom, kom, kom, Heen, stap, kom, En En een beetje vlug. Het dus leven is gevaarlijk, zoiets. En voorbij in de wagen om het portier eraf. God, waar is het? U zei dat het in de auto lag. Het hotel, jouw hotel. Herinner je, je nog hoe het heet? Oh, uh, ja, uh, het President Hotel. Ik, ik dacht dat u de gids... Het uh... president, maar dat is gewoon de andere kant van de plaats. Nou, dat breng ik dan in een mum van tijd. Is je bagage klaar? Ja, ik heb uh, gisteren... Goed, jij stapt even uit en je pakt je bagage en we zijn weg. Naar de vlieghaven bedoeld, hoor. Ja, ja. Dat is toch de enige manier om naar de kust te gaan, of niet, soms. En ik moet wel thuis even binnenwippen om de boodschappen af te leveren boter bij je. Je moet dan dringend de koelkast in. En ik heb mezelf ook met een cadeautje verwend, maar dat laat ik je later wel zien. En van de koelkast gesproken, ik denk dat je wel een fris lasbier zal nodig hebben als we er aan komen. Hallo. wie we daar hebben. Uh, dat is een goede hond, hè? Een brave hond. Oh, yes. Bent hem niet op, alsjeblieft. Oh, sorry. Ik uh, dacht dat hij even mag gestreeld worden. Wel, hij was dus even gestreeld. Hier, voor bier. Dank u. Dank u wel. Ja, wij drinken het bier hier niet uit glazen, hoor. Maar als je nou echt iets onder glas kunt, dan. Nee, nee, nee. Uh moeten gezondheid gezondheid Wat hebt u daar? Oh, een schaar. Sss. Sss. Gewoon een schaar. Gekregen. Eerst naar de stad rijden en dan jou helemaal hier naartoe brengen. Daar krijg je dorst van. Zet, Zitten. Zitten, zeg het. Zo'n ja. dat is een Hij is een braaf blaf, dat... Zitten. Hij is blijkbaar een paar. Um, een paar onderdelen kwijt. Oh ja. Yes. Kijk, daarom wil ik hem liever niet op zijn rug zien liggen met zijn wijd open. Ja, jammer, Tom. Die goede oude Tom. Ja. <hums> ja. Ja. Ik heb er geen flauw vermoeden van waar Laura is. Weet jij wat ze is, dan? Hè? Oh, zo'n keer kiep... ja. zon even schromt, hoor. Mm -hmm. We hebben zo'n 15 hectare jungle. Ja, die ontkennen we. Een stukje bij beetje. Mm -hmm. <coughs> dat, is een, dat is een hele klus. Ja, ja. Mm -hmm. uh, misschien is het de... goed, Dat ja, biert. Ja. Dat is oh, een ja, vrij zwaar. Yes. <coughs> Maar om eerlijk te zijn, ik begin aan voorkeur te geven aan water. O, maar ik drink nooit water in het buitenland. O, maar het water hier is prima. Ja. Ik heeft me nog nooit kwaad gedaan. O, hoe lang woont u al? Oh, niet zo lang. Voordat ik hier kwam, was ik in de USA en dan in Mexico. En daar leerde ik Laura kennen. Ik hield onmiddellijk van de... La Sianesconida. La Ja, dat is de naam die iedereen eraan geeft. Wat betekent het? Kijk, zie je dat wat vogeltje daar? Huh? Uh, nee, nee. Het ziet er een beetje uit als een merel. Alleen het heeft een langere staart. hè? Zie je die staart? Daar, daar. Uh, sta uh, ja, ja, ja. Hier kijk de verkeerde kant uit, vriend. Oh, oh pardon. Het zit in de jacaranda Daar, daar. Huh? Zie je het? Huh? Ik, ik denk het, ja. Ik, de ik denk het. Oh, je denkt het. Dat is het haantje. En dan kan het haantje niet verder de buurt zijn. Zij vormen levenslang. een koppel. wist je dat? O oh, ja. Ja, niet alle vogels natuurlijk. Het is heet, hè? Ja, weet je niet? Ja, het is vreselijk. Waarom trek je je hemd niet uit als je het zo warm hebt? Je mag een douche nemen, hoor. Wil je een douche? Ja, dat is een vriendelijk voorstel, maar ik denk dat het nu echt wel tijd wordt om. Nee, te... hey, daar heb je het je Kijk, daar. Waar? Gezien? Uh, ik wist dat het ergens zat. Ja. Er is nog maar één flesje bier. En denk ik heb het niet op of wachten we tot jij je douche gehad hebt? Oeh. Mij, ja. Nee, we zullen het beter meteen zondag maken. Hè? Ja. Wat vind je ervan? Nou oh, ja. <lacht> Drinken ze tegenwoordig in Engeland een bier ook uit het flesje? Oh, uh, gewoonlijk niet, uh, zeker niet in het openbaar. Oh, maar dit is een stuk privé aangelegenheid. <lacht> Ik ging vroeg met pensioen. Ja, ik heb nergens spijt van hoor. Ik ga van deze plek. En Laura ook. We zijn dol op het klimaat en. dol op de mensen. Wou jij nog wat drinken? Ja, ik herinner me nog niet meer of je nog gezegd hebt dat je er nog eentje wil of niet. U, u zei dat er maar eentje mee overbleef. Ah, oh, zo, zo zei ik dat. Ja. Oh, ja. Ja, En dat eentje ben ik nog aan het opdrinken. He? Klopt dat? Ja, dat klopt. Geeft ja. ja. niks, hoor. Heeft niks. Je ja. hebt er toch al vijf gehad in die bar, ja. Ja. Gelukkig voor jou kwam ik toen langs. Want anders zat je dan nu nog bier te drinken. En te kniezen met die foto van je vrouw voor je neus. Misschien zou ik... Zal ik jou eens wat zeggen? je mag mijn fles met mij delen. O, okay. ja. oh, dat is heerlijk. Bedankt. Dank je. <coughs> hey, hey, hey. hey, hey. Ruistig, rustig, rustig, hey, rustig. vriend, slaat toch iets over voor de donor, hè? Hey. Zo ah, hm. Zeg eens. Wat denk je... ...van de Asiandasconida? Wel... Ziet er best leuk uit. Ja. Die biedt. Uh, mogelijkheden. Ja. Wat betekent esconida eigenlijk? Ja, ja wat betekent esconida? kijken. Uh, het betekent. Uh, verborgen legende over een of andere prins... die verliefd werd op een dorpsmeisje. En die vond het zo mooi dat hij haar ontvoerde... en haar hier in dit paleis verborgen hield. mijlen ver van de bewoonde wereld. Waarom deed hij dat? Ja, waarom deed hij dat toen die bank werd zo weglopen? Natuurlijk. Ja, waarom zou ze weglopen? Ja, weet ik veel. Dat vertel jij het me, maar... Ja. Ja, misschien, misschien was hij te oud voor haar of, uh, of te vervelend. Of. Um, impotent? Knip, knip, knip, knip. Christus, het is heet. Deze kerel. Dit is de adjust van deze man. Alles waar je? Ja? Zou je hem dan alsjeblieft niet willen beschadigen? Ik heb hem nog niet gelezen, zie je? Oh, excuse mij. Als je het warm hebt, trek er toch je hemd uit, man. Dat doe ik toch ook hier? Ja. Zo. Dat is al een stuk beter. Zeg, hem, gaat Laura wel eens... Ja, Laura, Laura, Laura! Ik heb niet al je mond voor over Laura. Je hebt haar nog niet eens ontmoet. Voor me alleen een beetje. Je weet wel, ik. Heb ik je mijn cadeautje al laten zien? Uh, nee? Nee? Ik ga het even. Ja, ja, dat is goed, dat is goed. Ja. goed. Hallo, ah, hallo, Tom. Mijn <laughs> beste vriend. Heb, heb, heb je het wel, jongen? Huh? Kom aan, kom aan. Je moet niet bang zijn. Rustig ja. maar. Wat ja, gebeurt er, Wat Het is er voor aan de mondavond? Ik heb toch gedrukkelijk gevraagd hem rust te laten. Ja, maar het, het, het enige wat ik deed was. Zwijf. Nee, Ik zei gewoon. Zwijg Tom! Zet hem. Zet hem, zeg. Hier, ik heb een waaier voor je. Oh, dank je. Even gebruiken, maar. Laura, zou het niet erg vinden? Nee, nee, nee, nee het is niet nodig. Bedankt. Ja, gebruik hem, kom man. Gebruik hem. Niemand ziet je. Als en Dat is waar je bang voor bent. Nee, nee, nee. Ik heb hem niet nodig. Ik ben de warmte gewoon. En bovendien heb ik mijn hemd uitgetrokken. Zeg, ja, hé. Hey. Gewoon vasthouden helpt je niks hoor. Je moet er ook mee wagen. Dat is de bedoeling. O, oh, ja, ja. Voilà, ja. ja, ik zie dat je dat al eens eerder gedaan hebt. Goed, goed. Heb je enig idee van wat ik hier in deze papieren zak heb? U, uw cadeautje. Ja, ja, ja. <laughs> maar wat is het? Geen idee. <laughs> ja, natuurlijk heb ik er geen idee van. Maar ik vraag je wat te raden. Het is, iets, iets zwaars. <laughs> ja, ja. Weet je, ik krijg niet zo dik, maar is iets wat ik echt wil. Geef je dat? Eh, uh, ja, ja, wat is het? Keukenschaar. Keukenschaar, natuurlijk. Nee. Wat weet je ervan? Oh, dat is, ehm... Um... Dat <coughs> is mooi. mooi. Is het voor Laura? Nee. Nee, die is voor mij. Met, uh, de uh, keuken is mijn domein, zie je. Och? is um, erg nuttig. Misschien ken je... Maar de, dat is dan een verborgen kennis. Misschien ken je... Ik ben de man met de schaar. Oh. In lees momenten. <laughs> Vorm ik een gevaar. <laughs> dat komt uit een gedicht van George Macbeth. Wil ik wil je eens wat zeggen. Ik haal het boek en ik lees het lezertje voor, hè? je dat? Ja, ja dat, is, dat is goed, he. Ja, Ja, dat dacht ik al. Hier, ik heb wat rum voor je meegebracht. Een veelijs. Nee, nee, voor, voor mij geen ijs, alstublieft. Ram drink je niet zonder ijs, trouwens, jongen. Ja, maar ik bedoel, het water is misschien. Is zo zeggen. Kijk, het is geen topkwaliteit, maar het verfrist. Dank u. Zeg eens, wat probeer je eigenlijk te doen? Ik probeer de ijsblokjes uit. Nee, laat een beetje vallen. want... De... Nee, heb... Kom, laat maar. Ik heb het al. Er is wat binnen. Ops, weer het glas in. Bedankt. Uh, ik kon het boek niet vinden. Laura zal het meegenomen hebben op een van haar trips. <laughs> is uh, vermoeiend, hè? Wat, uh, reizen? Nee, waaieren. Hoe? Oh. Al dat polsenwerk. En waarvoor, als je het er eens mee ophoudt... krijg je het meteen even warm als toen je ermee begon. Het is nutteloos. Juist. Uh, zeg eens... Ik vroeg me af of het misschien mogelijk was. Eh, uh, zal ik voor jou waaieren? Oh nee. nee, nee, nee, bedankt. Oh, dat wel, het stoort me helemaal niet hoor. Want ze zien ons toch niet. Het dus zelfs als ons zagen. Zou het me nog geen moer kunnen schelen? We doen letterlijk wat we willen. Beste jongen. Ja. Yeah. Oh. Je bent waarschijnlijk al helemaal weggesmolten met dat hemd en die jeans om je lijf, hè? Ik moet voor jou maar eens een paar shorts gaan opzoeken. Oh, nee, nee, nee. Doe geen moeite. Doe geen moeite. Ik denk niet dat ik jou goed begrijp. Ja. U zei me net dat u gewoon uw boodschappen kwam afleveren en dat u me dan naar de luchthaven zou brengen. Kijk, ik kan hier nou mogelijk weg... Ik wil niet dat de motor warm loopt en dan wisselt de rekening de garagekosten betalen. Ja, maar dat had u me beter verteld dan... En bovendien de... slipt de koppeling. Ja. Nou goed, ik denk dat ik maar beter een taxi bel. Dat is er geen voorhanden. Geen taxi? Nee, ja, er is geen taxi. En er is geen telefoon. En vanavond is er geen enkele vlucht naar de kust. De enige namiddagvlucht te gaan richting Mexico City in Lima. Misschien terug naar je vrouw in Mexico City. Hm? Want je zei toch dat ze in Mexico City was, of niet? Nee, nee dat, dat zei ik niet. En dan Lima wil je ook niet, want dan regent er voortdurend. Nee, je blijft vanmiddag beter hier. In feite zou je beter hier kunnen overnachten en dan morgen zeer vroeg vertrekken. Voor de hitte je overvalt. Wat denk je daarvan? Ja, dat is natuurlijk een erg vriendelijk voorstel, maar ik. Well. Je blijft. En Laura zal er ook zo over denken. Weet je dat ze een stuk jonger is dan ik? Ik weet dat ze bepaalde dingen mist. Ik kan je de ruïnes laten zien, want ze liggen zo min of meer op de weg naar de luchthaven. Het zou de moeite lonen hoor. Er zijn ook andere bezienswaardigheden dat wel. Maar die worden overspoeld door toeristen. Ja, maar dat, dat ben ik nou precies. Een toerist? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Jij bent een man met een missie. Hé. Oh, nee. Jij bent een man van Ijzers. Want jij reist duizenden kilometers om je vrouw terug te zien. Uh, ex-vrouw. Nou, ja, kijk eens aan nog indrukwekkender. Een man van IJzers. Oké, ja, als ja, ik ze kan zijn. Een onbuigzame kerel. Oh, dat zou ik niet durven beweren. Ja, dat zou je niet durven beweren. Ja, ik, zou niet durven beweren. Ja, ik zou niet durven beweren dat ik een slanzen huh? Daar heb je je vriend. Dat wat Zie je hem? N nee. Nee, nee, op jouw leeftijd zie je zulke dingen natuurlijk niet, hè. Nee, nee. Heb je... Heb je soms zin in een beetje gymnastiek, hè? Wat voor gymnastiek? Nou, eh... Uh, Indiaans worstelen, hè? Hij is verarm. Ja, hè? Je wel. Dat, dat kunnen we zitten doen, hè? Nee, goed. Is het niet een beetje heet? Nee, nee, kom, kom. Je elleboog op de tafel, kom. Ja. Grijp mijn hand. De grijpen, zeg ik, kom. Ja. Ja, goed. En wanneer je maar wil, hoor. Start. Zo. Maar jij vecht niet, hè? Ja, toch wel, toch wel. Ik, ik, ik, ik, ik geef ja, alles. Ja, ja, ja. Nou voel ik het. Nou voel ik het. Verloren, hè? U heeft me laten winnen. Oh, nee, nee sprake van jij kent je eigen kracht niet beste man je ja, hebt gelijk het is te heet om elkaars vuisten te verpletteren maar goed we zijn het uiteindelijk eens geworden Pardon? we staan dus morgen heel vroeg op om met je langs de ruïnes en dan vlak naar de luchthaven No sé. Slaapje! Slaapje! Oeh, huh? hey, zeg wat, wat moet u met dat net? Wat gaat u doen? Net? is toch geen net? Slangmat. Och, goed ja. <lacht> ik dacht een moment dat u. Dat ik dat ik, laat, dat ik je ermee wou afhangen. He? Huh? Ja, die is goed, hè? <lacht> Heb je ooit al een hangmat gebruikt? Nee, nee, nee nooit, nee. Ja. <clears throat> al enig spoor van uh, Laura? Uh. Wil je het even proberen? Ja, graag. Het ziet er uh, buitengewoon comfortabel uit. ook. Uh. Ik zou zo in slaap kunnen vallen. Schakel die ventilator uit, wil je? Dat ding verbruikt te veel stroom. Ja, ah, eindelijk. Ik stond op het punt u te wekken. Laura? Dat ben ik. Oh, Godzijdank. Ik begon stil aan te denken dat... Wat begon je te denken? Oh, niets, niets, niets, niets. U zei zomaar wat. Wel, om eerlijk te zijn, ik, ik begon me stilaan af te vragen of jij wat bestond. <laughs> Sorry, dat, dat is maar een grapje, hoor. Hm, grapje dus. Ja. <clears throat> Niet zo geslaagd, maar toch... Nogal doorzichtig, Chris. Drink iets. Gewoonlijk wacht ik op Ralf, maar het is betaaldag vandaag. Dan gaat hij naar het dorp en betaalt de arbeiders uit. De helft voor de vrouw, de helft voor de man. Daar zit hij nu, in het dorp.